Yo, zie die schiele gas, een lauwe man die erbij past, wij zijn blij dat hij er is, dan geeft hier nog iemand aan dit, hij wil een grote hit, als het lukt is, hij lauwe shit, hij zal maar blijven klappen, dat is nou zo handig aan rappen, hij stilt die show, dan krijgt hij niet cadeau, hij moet daarvoor werken, hij heeft onze voor dat hij mij kan rappen, een song of snap, er maar wat rappen kan hij wel. De man die er mee kwam was Piero, dit beat meenaam, Piero heeft deze beat voor niemand anders heeft hem gewonnen, Euro hebben wij hard nodig, anders zijn wij overbodig Hij staat daar achter en niet te draaien, hij loopt iedereen te naaien Deze platte staat op revie, daarom hoor je steeds dezelfde de beat Hij niet altijd hele hoop, daarom klinkt die nummer dope Jopera, zou je laten staan, dan hoor je zie je wel, de gj doet zijn ding er is een nieuwe groep ontstaan, de rapmester zijn zin nou, wij zijn nu aan zet, want deze beat is zo vet, maar wij willen je niet storen. dit muziek is die je moet horen, misschien zal hij het niet kennen, hij zal eraan moeten wennen, ben je stom of dit is snel, Hassel maar want rappen kunnen we wel. Yo, kijk die lauwe keel, hij vond zichzelf wel ziel. dat vonden wij door. hij krijgt van onze vrije loop, hij helpt ons met adviseren, van hem kunnen we wel veel leren. Zelf weten we niet zoveel, daarom is hij de juiste hij hij is tegen hij goede wind hij Niet verdwenen, hij hij is verdient, hij is de vrede gast. hij is dus niemand die bij ons die hebben doet hij hij is Kijk die kansen van ons twee, hij rappt met alle beste mee. Hij luistert graag naar Eminem en dacht: ik wil voor zoals hem. Hij bedenkt nu lauwe shit. Hij is nu weg naar, naar zijn eerste hit. Als hij niet, niet de beste is, geven wij hem zo die dies. Hij hoopt een grote hit, maar ik vind dit bullshit. Hij kan beter klein beginnen, anders is hij gelijk al beginnen. Hij heeft grote rappers nog een kans, maar met die meiden maakt hij chance. Ook al staat hij er goed op, dan is hij geen king of people. Samen staan we sterk, daarom maken we van ons rap en ons werk.